Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een celstraf uitgedeeld aan de man die wordt gezien als de godvader van Os. De rechter heeft Martin R. 16 jaar cel gegeven. Volgens de rechter was hij het hoofd van een hele grote misdaadorganisatie. Met name ook nu uit het dossier blijkt dat de criminele tentakels van de organisatie... zich hebben uitgestrekt tot in de bovenwereld via corrupte contacten in het havenwezen en bij de politie. Tegen een dergelijke organisatie dient dan ook consequent krachtig en effectief te worden opgetreden. De organisatie verkocht drugs en wapens. Er werd geweld gebruikt en mensen werden afgeperst en bedreigd. In de organisatie zaten verder veel familieleden van Martin Ayer. Een zoon en schoonzoon zijn veroordeeld tot acht jaar cel. Een van de slachtoffers van een bootongeluk gistermiddag op de Maas in Limburg is overleden. Twee motorboten botsten op elkaar in de buurt van het plaatsje Herten. Vier anderen raakten daarbij gewond en een van de boten is gezonken. Het YouTube-programma Roddelpraat gaat geen televisierster winnen. Die hele televisierster, die mogen ze in hun eigen ster douwen. Dat hele, dat hele incestueuze intiltfeestje van al die eennekken bij de NPO. Het interesseert me helemaal geen lor. De maker stapte naar de rechter omdat ze niet genomineerd zijn. De organisatie van het televisiegala vond dat Roddelpraat groepen in de samenleving beledigd. Van de rechter hoeft Roddelpraat niet alsnog genomineerd te worden. Al vindt de rechter het niet zo netjes dat het programma pas uit de race werd gehaald op de dag dat er gestemd kon worden.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 Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Fielen staan er op de A4 richting Amsterdam bij het knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer op de A9 richting Amstelveen. Tussen Badhoeverdorp en Amstelveen nog altijd 6 kilometer. Door een geschaarde auto met aanhanger zijn de twee rijstroken dicht... en de vertraging loopt op tot inmiddels een uur. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam... via de A4, de A10 en de A2... Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd richting het Koenplein. Daar staat voor de Amsterdam-Slotendijk 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En aan de andere kant richting knooppunt meer tussen Osdorp en amsterdam overhandsel 7 kilometer viel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Spill do, dit weekend op pole position. Mm, mm, no phone, who's this is switched up, my high switched the switch. To you may only see me in my IG pictures and that's sure. You're better on my told you one time if you waste my time. I'm gonna make it feel like on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. See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 Daar uh, zitten uh, Verstappen ook de snelste tijd neer. Want het was toen 1.09 en de vraag was... Uh, donderdag uh, van Willem aan mij. Van wat denk je dat het ongeveer gaat opleveren? Wat be betreft de pol. Nou, Willem zit nog steeds uh, in de race. Maar ik uh, ben er eigenlijk al. Want ik had uh, iets uh, gezegd van 1 08, En dat is het op dit moment ook. Ja, maar 1, Willem had het precies, hè? He? Ja, <laughs> ja, Willem wil het uh, heel graag uh, precies hebben. Maar goed, 1 0 is op dit moment de snelste. En Bottas is nummer 2. En Hamilton is 3. En de verschillen. Uh, dat is ook niet, uh, niet Mas op dit moment. 3.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 Anders wordt het zo makkelijk. Vandaag konden de basisschoolkinderen een, een gratis boekje ophalen. Uh, Hoe was de belangstelling? Nou, ze waren erg enthousiast, de, de groep die ik hier uh, gezien heb. Dus ik denk uh, dat dat wel goed komt als ze het een beetje doorvertellen. En ze ook uh, uh, uh, naar het programma luisteren van je, dan uh, weten ze precies waar ze het halen moeten. Nou, Gerard, uh, het boekje is uh, ook uh, te kopen vanaf volgende week.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 wat zendetjes met een antenne op zolder en dergelijke hebben we nog uh, gedraaid. En dat was deze We Papa Girl Rappers en We Rule, Jaap. Zolderkamerartiesten. Dat ja. is een uitspraak van Dirk Buwalla geweest, maar wij waren echte zolderkamerartiesten. Nou, dat bedoel ik. Dus uh, lukt plaat. Radio, Pit Report. Pit Report. Wat nog veel leuker is dan die plaat van de We Papa Girl Rappers, is dat we op All Position staan uh, morgen. Willem. En jij zit daar in die Oranje Zee. Hoe is het daar? Ja, prima. Ja, net vond het toch weer even minder. Uh, Loemers wordt nu geïnterviewd. En dan gaat er toch uh, weer een hoop geboel. Uh, oh, daar uh, uh, nou. Wat ja. dat voor mensen zijn, prima. Maar goed. Het zijn niet echt uh, de ware sportvrienden. Uh, laten we daar bouwen. halen. Ja. Nee, daar word je ziek van. Le ja. Ja, uh, ik krijg nu toch ook uh, weer een applaus van ja. een hoop uh, mensen. Dus ja, het ja. is dus een beetje... Uh, maar goed, die uh, kwalitatie natuurlijk uh, van Max, niet van het hele Red Bull team want uh, PS uh, ja die eigenlijk toch ook weer in, in de kijker uh, laten kijken. Ja. En als we dan kijken naar de top 10, dan uh, heb ik toch een raad zoals uh, voor jou, Jaap. <laughs> ja. Daar zien we vijf uh, winnaars in uh, van de Masters. Weet jij wel eens de vijf? Uh, sowieso Joe van Dat is dus één. Um, er zit Hamilton zelf natuurlijk. Bottas zit erin. Verstappen is een Masters winnaar. Nou, daar nou, nou heb ik er al vier, denk ik. Dus, uh, dus ja, ik... maar wat om de vijf uh, Ja, Ja, ik zie nu dat allemaal weer een beetje voorbij komen. Ik heb ze niet 1, 2, 3 helder op, op een rijtje staan, uh, Willem. Maar uh, ja, we voilà, waren een beetje strikt daar, hoor, uh, ja. Bottas, hij heeft hem twee keer gewonnen. Ja, precies. Dat is een gemeen. Jij bent gemeen, Willem. Want Bottas, inderdaad, hij heeft hem twee keer gewonnen. Maar het zijn inderdaad vijf winnaars: Bottas twee keer en Hamilton één keer. Wat zei ik ook alweer? Giovanazzi en Verstappen, die hebben hem allemaal één keer gewonnen. Welke coureur had jullie ook weer opgetild toen of zo bij Dat is de Michael Leverts heeft dat ooit. Ja, ja ja ja in elk geval ja. Ja. Maar uh, ja. nou ja Leclerc heeft volgens mij ook uh, iets met formule 3 of uh, dit circuit gedaan en die is als vijfde eruit gekomen. Ja, maar die heeft niet eh uh, gewonnen. Nee, ja, ze nee, zijn hem nee, nee. meer eh uh, Ja, ja. Die, uh, dat zou ook koep, daar ook uh, wat dat gaat, vet al ook ja, vet al ja. uh, dat moet wel ik zeggen uh, natuurlijk uh, niet door, maar dat was het dan uh... Willem! Masamin. Mas ja, eh, nog één ding. Ik loop hier te roepen van hoe belangrijk het is voor die start up voor morgen. Want, eh, ja, Zandvoort en eh, een beetje lekker eh, racen en cruisen, dat is er niet bij, hè? Want je moet eh, heel erg goed opletten om, om je positie, eh, wat dat er gaat, toch? Ja, dat is altijd eh, belangrijk natuurlijk, hè. Ja. Nee, maar we hebben even, ik krijg het niet, weer terug.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 Mm -hmm. en, en wie weet, omdat het zo'n kort spietje is, maar ook de pit in en uit is vrij kort, dat het misschien wel leidt tot twee weer pitch stopt. En daarin kan je toch ook binnen of verliezen? Ja, ja dat, dat, dat sowieso. Eén of twee ronden langer doorrijden met banden, kan je ervoor zorgen dat je in één of twee ronden heel veel langzamer bent. Ja, nou, dat, dat, uh, laten we daar even niet uh, van uitgaan. In ieder geval... Uh, deze slag is binnen, nu uh, morgen de rest nog, want uh, we zijn er nog, natuurlijk nog niet, hè? Nee, je bent er pas, als de race geraden ik bedoel, kijk naar de 24 uur van de man, zeg maar. Eén team de hele 24 uur op pop. Alleen het laatste rondje niet. En dat bracht uh, Robin Treijns overwinning in zijn Dus ja, De ja, nee. ja. finish first. You first heeft. Finish. finish. Precies, de, de, dat is hem, de uitspraak. Uh, maar goed, uh, uh, in ieder geval, uh, de Nederlanders die vandaag op de tribune zitten... die kunnen in ieder geval met een positief gevoel de huiswaarts uh, gaan, denk ik. Ja, ja. ja. ja. Nou ja, afgelopen zou uit niet zo geheim met zijn, zou ik ook met positief voelen, want het is een mooie uh, autosport en een hele mooie beleving uh, natuurlijk met zoveel mensen in het prachtige weer een stukje mooie autosport. Waarvan we overigens vandaag nog veel meer krijgen. Want we krijgen nog uh, de dames die aan de gang gaan in ja. de Formule W en we krijgen nog een race van... Uh, Formule 3, waarin we erom een bekende naam van Paul Position zien trekken, namelijk David Schumacher. Oh. De zoon van de ja. half Schumacher. Ja. Jeetje, zo gaat het heel snel. Ja, aan de uh, neef, neefje rijdt in de Formule 1 rond, en deze dus in de Formule 3, maar goed, ja, dan precies. hebben we ook nog ja. een, een broertje van Leclerc, die, die rijdt ook nog ja, rond in de, de Formule 3, Ja, dat al, die vanmorgen de Formule 3 ja, ja, ja, precies. Ja, ja dus...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 Hallo? Ja, ik, we zijn er nog. Nee, we zijn er nog. Ik maar die was een verschrikkelijke klap en Ja? Ja, gisteren training, kwalificaties. Ik kwam niet tijdens een of nevende plaats. Ik had wat problemen met de motor, maar ze vertelden dat ook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 Het ja, is een ja, ijzeren ja, hei die ja. buitensche in dat opzicht. Wel een beetje ja, want de pijler is dat er eh, na de baan ze wel eh, naar zieken-espoot foto's gemaakt. Toen hmm. blijkt er toch een, eh, ja, een scheurtje of een bruikje om je rug te werpen. Dat is had ze op de zon nog weer klap eh, te maken en dat dat heel vervelend voor de kunnen eindigen. Maar ja. dat is gelukkig niet gebeurd. Dus, en ze genieten van een lunch. Ja. Dus, eh, ja ja, we gaan even naar de sfeer. Hè. Op dit moment was ik gewoon helemaal op die bij jou uh, op de achtergrond. En dat betekent dat het uh, oranje feestje echt losgebarst uh, is op het uh, circuit uh, Willem. En dan, uh, ja, dan, kijk, je hebt natuurlijk de corona-regels en die probeer je zo goed mogelijk na te leven. Maar uh, ja, de, iedereen, niet iedereen zal meer uh, braaf op zijn stoel zitten elkaar nee, we hebben bij deze uh, mooie kwalificatie. Nee, nee, van Zeker niet, maar uh, we er vanuit dat, dat 30% nu zit. Ja, nee, <laughs> nee, ja, dat nou ja. Dat wordt ja, ook uh, weer aangeslingerd door uh, de, bij jullie ook wel bekende mental tio, ja, ja, een, ja, ja. een feestje je te gaan creëren natuurlijk. Jeetje ja, en mental tio. Blijf zitten, maar ja, het ja. Ja, ah, maar me Mentel weet wel degelijk de, de zaal, de zaal, niet ja. mij hoor, het terrein wel enigszins te entertainen. Ja, dit herken je wel, dit tourantje van hem toch. Ja, ja, ja, ja. ja. ja nee, nee, nee. Het is een hacker is dat geloof ik. Ja, was het best, was best wel leuke muziek nou, toen de tijd, nou ja. hoor. He, met, je, ja, ja, met je ja, ja, trainingspark, ja, ja, je ja, ja, ja. wat, wat was het ook weer? Aussie ofzo, ja, toch? Zoiets. Ja, zoiets. Aussie. Ja, ja. Ja, die tijden zijn achter ons, in ieder geval. Hey Chris, Chris, ja. Chris <laughs> voor het virus moet dat in zo niet door. Want die staat hier te volle foto's te maken. die je, uh, laat dat niet en natuurlijk.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 De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix app... die kan je op je telefoon zetten, net als de ja. CFM app. Uh, ja, ja, ja, ja. zeg ik even voor collega Jaap Koper, ja, ja, ja, ja, ja. die hem nog ja. niet heeft. <laughs> dus uh, ja, dus, nee, dan blijf je op de hoogte van alle laatste nieuwtjes. En het staat ook, blijf gewoon ook nog na de race... want uh, de, de, de, de activiteiten gaan nog wel even door op het asfalt. Dus... Ja, precies. Wat nou ga jij ja, ja, dan, dan ook iets dat doen, dat dat het doen het op het asfalt, of niet? Nee, toch?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 Maar het kan ook zijn dat ze daar even hebben gekeken of, uh, of het wel de juiste verdeling stond, of het niet een centimeter schilder voor de hè want ja, dat heeft ook allemaal uh, verbonden aan bepaalde regels. En uh, Ferrari heeft misschien gedacht, dat meten wij even na, want kom komen op die plaats aan en er staan eigenlijk twee centimeter verder achter, mm -hmm. dat kan er van invloed zijn. Ja, nee, ze waren inderdaad druk, druk bezig nadat het mannetje die lijntjes getrokken had. Die had trouwens een heel hoog boekwerk bij zich. En die zat zo te kijken van hoeveel centimeter moet dat en dergelijke. Het ja. was weer een heel gedoe om dat te zien. Maar een mooie dag dat we die hebben kunnen meemaken op het circuit. Toch? was gezellig. Ja, ja zeker.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 En heel veel plezier alvast uh, morgen op het circuit. En dan zit je bij Jaap zeker in de ja. uitzending? Ja. ja, dat zou Jaap uh, de doen nog. Ja. Oké, okay, nou helemaal goed. Ik wens jullie uh, veel plezier wat dat betreft. Uh, wat is dit? Ja. Oh ja, ja, dit is de plaat die ik wil draaien. Ja, dat me wel waarschijnlijk <laughs> ja, uh, ja, thuis op T2 of in de groep. Ja, nee, ik denk dat ik uh, het dorp in ga. Eens even kijken hoe het daar is. zal wel druk zijn, hè? denk ik niet. Nee, ik denk het wel. Grote schermen mag niet, hè? Nee, dus uh, ze hebben twintig kleine schermpjes opgehangen, heb je gehoord. Dus, uh, uh, okay. Ieder zijn eigen scherm. Hoe mooi is dat? Nou, wat gaat er zo'n prijs Ik ben er bang voor. Heel veel plezier. Hoi. Uh.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 Laat van alweer heel veel jaren geleden. De disco en Captain Thing. Zo op de zaterdagmiddag. Zonnetje schijnt lekker. Een graadje of twintig. Max stappen heeft de kwalie gewonnen. Dus uh, wij zijn heel vrolijk in de studio. En we gaan nog even over de kwalie gesproken. Gaan we nog even doornemen wat Ja, Kort, uh, Radio Radio Montex. Sorry, ja, nou maar. We dat er nog iets uh, tussendoor kwam. Nee, ja. had ik kan niet gepleet, ik hoor, er maar ook, uh, Ik zit er ook uh, lang uh, niet uh, meer in. Dus, nee, dus dan dat denk geeft helemaal, niks. Wel, maar. Dat dan, geeft helemaal niks. Want uh, ja, de kwalificatie gewonnen door Max.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 En het uh, wordt uh, gedaan... door de vriendelijke mensen van het Wapen van Zandvoort. Dat wil ik even kwijt. Nou, bij deze dan... Uh, wat heb oh, ik uh, nu aan de telefoon over aan? Ja, wat heb je nu aan de telefoon uh, <laughs> Dat is uh, Roy van Buren. Hé hey Roy, goeiemiddag. Oh, ja, okay, ja. Goedemorgen. trouwens. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. goeiemiddag. Ja, ik, ben, ik ben de hele dag al in de weer. Ja, dat uh, zag ik. Ik ja. zag je net bij uh, Insight ook met, uh, met Lea op uh, pad. Dus, uh... ja, ja, zeker. zeker maar uh, het is hartstikke leuk in het dorp, jongens. Ik ben ondertussen...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 Maar dat was polarisch, helaas, spinnenkaas.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 van, uh, hoe heet die, uh, de, de directeur van het circuit, hoe heet nou? Uh, Sportief soort, directeur, een, ja, Lammers ja, gewoon. Sport, ja, ja, ja, ja, dat moet je toch lammes weten, lammes? hoor? Ja, ik weet het normaal, <laughs> mijn hersenen die kraken. Uh, maar in ieder geval de expositie in het Zandvoertmuseum heb je. Dus er is genoeg te doen in ons mooie dorp. Ja. En ik denk dat we als daar heel erg trots op mogen. Ja, en als je bij het Zandvoertmuseum bent, denk dan eventjes. lekker eten, Gasthuisplein, wapen van zand.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 Ja, nou, daar gaan, ja. gaan ze weer uh, op, op fietsen. Maar uh, ja, op de fiets naar Sanfo toe. Maar ook deze. Nou, uh, ja, de Bacardi Leman, die werd ook alweer gezongen, hoor. En daar sluiten we mee af. Ik ga zwemmen. We gaan doen. Tot een andere keer en tot morgen voor Jacoba. Oh. Ja, oké. Oké, twaalf uur beter, ja, hè? Ja, tuurlijk. Oké, okay, ja. hoi. In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Je staat achter de bar van Samuelslaat.